En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Minister Van Hagen heeft in Caracas gesproken met zijn Venezolaanse ambtgenoot over de onderlinge betrekkingen. Die waren bekoeld na beschuldigingen dat Nederland het Venezolaanse luchtruim heeft geschonden... en dat Amerikaanse spionagevliegtuigen vanaf de Antillen naar Venezuela vliegen. Details over het gesprek in Caracas zijn niet bekendgemaakt. Maar volgens een woordvoerder van Verhagen is de lucht nu geklaard. Het lijkt erop dat het olielek in de Golf van Mexico nog steeds dicht is. Volgens BP stroomt er geen olie meer in zee, maar is het nog te vroeg om te juichen. Zo is de druk in de oliebron lager dan gedacht, wat erop kan duiden dat er toch iets mis is. BP gaat nog een dag door met testen of de aangebrachte kap sterk genoeg is. Canada koopt 65 exemplaren van de Joint Strike Fighter. De Canadezen betalen daarvoor omgerekend 6,6 miljard euro aan vliegtuigbouwer Lockheed Martin. De ontwikkeling van de JSF wordt gefinancierd door negen landen, waaronder de VS, Canada en Nederland. Het project is omstreden, ook in Canada, onder meer doordat het toestel steeds duurder wordt. In Nederland wil Defensie uiteindelijk 85 JSF's bestellen, als opvolger van de F-16. Een internetcafé in Heemskerk is gesloten omdat er zou worden gehandeld in harddrugs... Bij een politieactie in en rond het café werden gisteravond zeven mensen opgepakt. De zaak in Eemskerk kwam aan het rollen na klachten van ouders... die zich zorgen maakten over hun kinderen die in het internetcafé kwamen. Op een fietspad in Gouda is vannacht een man van 37 doodgestoken. Hij liep met een aantal anderen over het fietspad toen hij ruzie kreeg... met een bekende die hij daar tegenkwam. De ruzie liep uit op een steekpartij. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. De politie van Gouda heeft de verdachte, een man van 38, gearresteerd. Het weer, de dag begint overwegend droog, later vanochtend en vanmiddag kan er een bui vallen. Voor het 19 tot 22 graden en er staat een stevige wind. Vanaf morgen warmer en meer zon. Dit was het NOS. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine, droger, koelkast, televisie? En wilt u die nog dezelfde dag geplaatst, aangesloten en uitgelegd hebben?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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, -Zon zee, Zandvoort en, en zomerhits. Dit is de Zomer van ZFM, met nu Toebak leeft. Goedemorgen, Zandvoort! Goedemorgen, Zandvoort. Toebak leeft op die radio met hits, hits, hits. Nog eens hits! Dat Nou, nog hartelijk gefeliciteerd. Met onze tweede plaats, bedoel je dat? Nee. Oh, ja, dan, hou, oh, sorry. oh. hou Sorry er dat over ik je er weer aan herinner. Wat een gênante vertoning vond ik dat. Ik was hem alweer vergeten. Begint zij er eentje weer ah. over? Over die huldiging. Ja. Dat ja. elkaar troosten. Het, het samenhorigheid. Elkaar helpen met therapie. Ik heb nog nooit zo verhuilende mannen gezien. Is het zo? Heb je echt zin, mannen? Ja. ja, maar niet op die dinsdag, nee, op die zondagavond ja. in de kroeg. In de kroeg, echt, echt huilen. Echt huilen, dat ik denk van, zo ken ik jou helemaal niet. La, ik, ik ben, ja, ik, ik ben nee. niet gaan nazorgen, nee. voelde ik me niet toegeroepen, maar ik heb het wel genoteerd in mijn boekje. Nee, ik ben zo'n azijnpisser die zegt van, mijn god, waar zijn we waar zijn we zo ver afgezakt, dat zo'n zo voetbalteam dat echt, ik vind het sowieso decadentig, sport die voetbal op dat niveau natuurlijk, moeten we die mensen gaan troosten. Wat een Oh, ze worden vet betaald en we allemaal op zielig staan, staan, daar staan en, en uiteindelijk die van Marwijk werd nog gehuldigd in zijn eigen, uh, in zijn woonplaats. eigen gemeente, oh. woonplaats. Eigenlijk moet ik jullie allemaal bedanken, maar verder zei hij niks. Dus eigenlijk moet hij die, die mensen... helemaal dachten. niks. Nou, hij zegt dus, eigenlijk moet ik jullie bedanken, maar hij bedoelde eigenlijk iets anders. Want hij zei, eigenlijk. Dus dan bedoel je iets. Ja, dus, ja, ja. Dus dan denk ik van, hmm. Dus het, is, het is altijd zo van, ik wil niet rot doen, maar, en dan komt ja. er toch een bak zijn op ja. je af. Ja. Maar goed, hij, hij keek, hij was er heel blij mee. Dat zag ik ook aan zijn gezicht. Ik denk, nou, ik weet niet. Volgens mij ben je niet zo blij. Dan loop je dan nog steeds te zeuren dat je tweede bent geworden. Hou erover op. Ja, maar dit gaat weer 30 jaar duren, Wat? Dat zeuren dat ze uh, voor we weer in een finale komen. La -la -la -la. Ja, dat, dat is wel nou, goed ja. met de e Maar je wou, je wou daarmee niet feliciteren? Nee, ik wil je ermee feliciteren met je verjaardag. Oh, dankjewel. Het, is, dankjewel. het laatste jaar dat je een vier in je leeftijd mag dragen. Ja, ja. <laughs> ja zo van het vijftigste is nu wel godden, maar ik wil ja. eigenlijk mijn leeftijd niet verhullen. Want... Ik klink toch als 18, lieve luisteraars, laten we eerlijk zijn. Dat denk ik ook altijd, maar tot ik een andere collega disjoek aan de telefoon krijg... en die zegt van, ja, wilt u misschien even kijken of de verbinding goed is? Dank u wel. Denk ik, huh? Ik probeer zo jeugdig te doen. Ja, dat het, ja, het, niet... het werkt niet. Mm. Ja, dat <laughs> valt toch altijd weer tegen. Maar goed, welkom bij dit rijdenprogramma. Tot 10 uur duurt het, hè? Dat wist u misschien niet. Ja, het maar... is even doorzetten, maar het gaat lukken. Het gaat lukken met ons. Dat denk ik wel. En verder hebben we hele zomerse muziek muziek voor u klaarstaan. Want het ziet er toch een beetje betrekkelijk uit. Dan moeten we dat compenseren, hè? Dat is wel heel erg belangrijk, natuurlijk. Ninja Ginger of Ginger Ninja. Ik ze door elkaar. En het heet de Sunshine. Oh, hoe te ja, ik ga even de koffie ik. Spreek jezelf in. Zonlichten in je leven. Geluk is een beslissing. Ga ervoor. Weet ik wel wat voor theorieën ze tegenwoordig allemaal op loslaten... Om, om, om deze crisis door, door te komen eigenlijk. Ja, en dat lees ik vandaag in de krant. De crisis is er nog wel. Maar ja, goed, we hebben nog steeds natuurlijk bonussen die uitgedeeld worden. Want ja, die mannen die werken zo hard aan de top. Die hebben zoveel goede prestaties neergezet. Dus... Maar vroom smijt ook nog steeds met geld en geeft het nog subsidie weg... Aan, uh, ja, aan mensen die dus uh, uh, initiatieven tonen voor het milieu ik zit even te kijken of ik wat voorbeelden kan noemen onder andere uh, uh, tieners kregen 48.000 de organisatie krijgt 48.000 euro om tieners buitenschool het milieu bewust te maken ook krijgen ze ergens bijvoorbeeld uh, subsidie om te stimuleren dat de, de autobanden harder worden opgepompt <laughs> subsidie 125.000 euro... Of voor het oppompen van autobanden. Ja, om te... Eh, eh, pompen je je band even op, want dan verbruikt je minder eh, energie. Oké. Okay. Nou ja, daar hoef je natuurlijk geen subsidie voor te krijgen, vind ik. Ja, maar dat mijn is een fietsbanden, die zijn ook een beetje zacht. Ja? En dat is dus ook wel goed. Die ja. van de lijn. Dan. Ja, klopt. Ja. Klopt. Ja, want dat is ook weer extra... Want daardoor, als je zeg maar op een lege band rijdt, dan is hij eerder af. Dan moet je dus eerder een nieuwe band kopen. Dat is wel weer goed voor de economie, trouwens. Dat ook is wel weer, weer zo. Ook weer, ja. Maar er komt wel weer extra rubber op straat en dat verteert u niet, dat het blijft dan weer hangen roetvuil, hoe noem je dat ook Ja, dat is fijnstof. Fijnstof, je ja, dan. dan ja. Dus pomp je nou gewoon even op het geld. Dus maakt niet uit wat voor voertuig je hebt. Al is er zo'n wagen. Banden moeten hard zijn. Dat is waar. Dus. hoe wil ze dat nu stimuleren? Door hier en daar van die uh, bandenspanningsmeters neer te zetten. En, uh, Denk ik. En, uh, en zo'n uh, luchtapparaat. Ja, nou, daar gaan kinderen mee spelen, hè? En, en dan de, lopen de vriendje langs en hup, dat is een even in iemands oor. Hup, krijg je weer opgeblazen trommelvliezen? een project aan uh, om de bewoners aan de Rotterdamse op zomerstraten, en dan vooral achter een vrouw die, die te leren zuinig om te gaan met energie, krijgen 60.000 euro ook. Oh. Echt, hierna wordt gewoon geld uitgedeeld om. Ja, het, eigenlijk moeten mensen gewoon al zo gaan denken. Het, moeten het, daar geen geld... ja. het, het lijkt wel bonussen. Ja. Het lijkt wel bonussen. Het is toch logisch dat je nadenkt... in plaats van dat je gewoon maar in je oude gedrag verder gaat. Je denkt toch ook na dat je de er... nee, Nou ja, goed. Blijkbaar nee, moet nee, daar weer een prijs... Sommige denken gewoon niet na. Nee, blijkbaar. Net zoals de moslims in Indonesië. Want het blijkt dus gewoon... Nou, dat zij blabberen. in plaats van na de heilige stad Mekko... hun hoofd gericht houden tijdens ja. het gebed... zijn ze gericht op de Oost-Afrikaanse landen... Somalië en Kenia. Oh, oh, oh. De gelovige wordt nu aangeraden... om hun hoofd een beetje meer ...in noordwestelijke richting te buigen. Okay. En uh, de, ja, er is dus wel 86% van de 240 miljoen inwoners islamieten hè, in uh, Indonesië. En ze kwamen er dus achter. En daar nou hebben ze wel zo gezegd... ...ja, we gaan nou. ze zijn ook weer zuinig. Ze gaan niet de moskeeën slopen. Maar ze zeggen gewoon verander de richting van het hoofd een beetje tijdens het gebed. En de voorzitter die zegt... ...vrees niet dat het gebed verspeelde moeite is geweest. Dat vroeg ik me net af. Want uh, het gebed zal nog altijd door Allah worden gehoord. Dus voorzitter Gholil Ridwan. Dus nou ja, gelukkig, gelukkig maar. geen verspeelde adem. Misschien moet je wat, een paar keer wat extra om die andere het even te compenseren. Dat je geen drie of vier keer gaat, maar dat je zes keer gaat of zo. Ja, of dat je er gewoon een paar keer helemaal andersom zit. En dan uh, compenseert het. Oh, ja, dat, dat je de richting ja, een beetje eventjes, bij. Ja, ja je oh. moet een beetje bijstellen. Ja, we zijn met belangrijke dingen bezig. Voor het beste resultaat. Voor het beste resultaat even bijblijven. Even kijk, uh, ANWB adviseert vakantiegangers die uh, dit weekend uh, met de auto op pad gaan. Want ja, het is de tweede week hè, van de vakantie en ik geloof dat dat in Nederland ergens anders is het weer een vakantie gestart. Uh, ga op maandag of, of, of zondag, maar ga vandaag nou niet in die auto stappen. Hoewel, het is wel lekker weer in de auto zit, want het is niet zo heel erg warm. Ze zeggen wel ook op op de luchthaven, hè, dit, uh, dat er nu uh, in dit weekend 475.000 passagiers komen overstappen en gaan. Ja, oké. Okay. Dat zijn er 22.000 meer dan vorig jaar. Er komt allemaal extra personeel en zo. Dat is natuurlijk wel heel spannend allemaal. Van, uh, hoe kan je al die mensen verwerken? Dat is, uh, dat, ja, ja, het klinkt heel rot alsof het vlees is. Maar probeer als je in je <coughs> oude stad... dat je denkt van ik ben nu al op vakantie... niet denken ja. van als ik daar ben. Weet je, dat scheelt <coughs> en als je, ook je al denkt van goh, wat is het druk. er staat een file. Ga gewoon... Uh, zo snel mogelijk eraf en ga gewoon even relaxen in het wegrestaurant. Ga er ja, dus gewoon dus lekker zitten. In de, in de file bij de wegrestaurant. En ja, dan maar dan, dan ga je gewoon daarna zitten en je hebt er waarschijnlijk wel wat drinken bij. En ga gewoon even relaxen. Ja. Want, want of je nou, als je een uur stapvoets gaat, nou uh, ga er gewoon even lekker zitten. Ja. Maakt Geniet niet uit van je. Wij... Pak een boekje, pak de krant. Ja. De vakantie begint gewoon terwijl je zeg maar de deur uitstapt, al dan begin je vakantie. al. Ja, maar vooral, ze denken vooral uh, de route Parijs en uh, bij Luxemburg en Frankrijk. Uh, op de A6 en A7, Parijs-Lyon. En nou ja, ja. daar komen dus heel wat auto's in een rij te staan. Dus wees gewaarschuwd als je toch gewoon eigenwijs bent. Nou, doe het dan maar. Als ja, je okay. toch wilt beginnen vandaag. Blijf al thuis. Oké. Okay. Feder heeft een nieuwe CD uit, en die kan je natuurlijk altijd hier verwachten.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 Zet ik zet ik koren nu maar weer uit. Veden hadden we daar eerst. En uh, de nieuwe single... Ik zit even te kijken op het lijstje Wat in godsdomme ook weer deze Oh ja, Renegades. Ze wel lekker stevige muziek. Pas geleden was er een uh, luisteraar... Wat zei ik alweer? Zeg maar, ja, ik probeer wel te luisteren. Maar de muziek is een beetje stevig. loop ik in mijn kamerjas. En dan gaat die muziek zo oh, dan wappert, hard. Oh, dan wappert. zo mijn zo'n kamerjas helemaal open. Ja, nou goed. Ja, als je het tweede plaatje in deze show hebt overleven... Dan valt de rest altijd reuze mee. Maar je moet gewoon even... Dat je denkt, bijna hoofdpijn krijgen van dit radioprogramma. Dan kan je het beter, beter tegen. De rest van de gespreksstof ja, ook. En dan ben je gelijk ook noem je dat, uh, gesterkt om, om de disco in te gaan s'avonds. De disco? Oh, is dat dat is nog veel harder. R like my fire. Ja, maar dat is lang Al geleden. Meer. Dat is lang geleden, zeg ik, die plaat gehoord heb. Zeker een week. Start hem we eens in. Nee, ik heb <laughs> Start hem kom, kom, zeg maar niet Start op mijn zin. Kom op, zeg me niet. plaat weer. En daarachteraan trouwens Coral. Ja, je hebt er ook een tekenprogramma van. Maar daar snap ik zelf helemaal niks van. Komt dat ik toch licht blond ben, denk ik. En dat heet 1000 Years. Dat heeft echt zo dat Woodstock gevoel. Ik zit daar zo in vast. Ik zat gisteren ook een stukje te kijken naar de Zwarte Cross. Heb je het ook gezien? Nee, ik dat was is hier... gisteren jarig, man. Ik had geen tijd. Oh, nee, ja, goed. Zwarte Cross ik is van film weekend. Ik heb opgenomen, maar dat is heel wat anders. Maar, uh, sorry. maar de Zwarte Cross, dat is zeg maar een, een combinatie van toch stevige muziek, zeg maar, normaal speelde. En ook uh, dat beentje waar uh, die man van uh, ja, direct die speelt. Die heeft zeg maar nog een beentje ernaast, die speelde een beetje punk rock. Spelen ze. En uh, nou, ja, dat is gewoon een combinatie van hard rock, stevige muziek en ook theater. En ook natuurlijk brommers. Er zijn ook heel veel brommers. Kijk. Weinig lekkere wijven, denk ik, dan altijd. Nou, nah, nee, daar nee, hou niet zo van. Gewoon van die zwetende kerels bij elkaar. Ja, mm. bier een bier. Ik blijf thuis. Een beetje muffe lucht daar, van het bier en van het zweet. Ja, dat was een lekkere, joh. Oh. Ja, goed, ja ik weet, ik, daar ben ik gewoon al te oud voor, dat soort dingen, om daar mee bezig te houden. Uh, Toebak leeft op de raad nog andere berichtgevingen in de krant, zoals dit. Ja, de kap over het olielek lijkt goed te houden. Nou, daar zijn we helemaal blij mee. Want in de Golf van Mexico heeft de BP dus... Uh, uh, in de eerste 24 uur na het sluiten van de kleppen van de kap over de oliebron, heeft hij uh, nog geen aanwijzingen gekregen dat er nog olie in de zee loopt. Ja. En dat heeft de directielid Kent Wells. En een Well is een land. Wow, vind je heel toevallig? Ja, ja. ja, dat is mooi. Die, uh, die heeft het gezegd. En uh, een onderwaterrobot heeft dus die kap eroverheen gezet. En uh, de kleppen werden dus geleidelijk aangesloten. En. Uh, ja, we hopen dus eigenlijk dat het nu klaar is. Want het is echt wel heel erg. Want er zijn al zoveel miljoenen liter solide zee ingelopen. En het is echt verschrikkelijk gewoon. Ik hoorde vanochtend op radio 1 iemand erover praten. Die zegt: Ze hebben het toch wel goed aangepakt. Want op dag 2: dat, ze, zeg maar, dat de boel lekte. zijn ze al gaan boren om van de zijkant extra gaten erbij te gooien. En daar gaan ze dan beton in storten. Om het echt helemaal goed af te sieren. Want ze hebben nu alleen een afsluiter aan de bovenkant. Maar het kan ook best zijn dat die. ...druk te groot is, dat hij eraf breekt... ...of dat hij toch aan de zijkant gaat lekken. Nu gaan ze helemaal aan de onderkant, aan de zijkant... ...in de bodemgrond gaan ze ook nog weer gaten boren. En daar zijn ze al weken mee bezig... ...om daar uiteindelijk cement in te storten. Maar willen ze nou ooit daar nog uh, olie gaan tappen? Ja, zeker. Want zelfs mensen die uh, uh, aan de kust wonen... ...dus die last hebben van al die uh, vervelende vogels... ...loopt ook zo in als ze binnenlopen, ja, die pelikanen. Ja, al, al die olie, olie dat loopt in, ja. Die zeggen van nee, we moeten gewoon boren. Want ja, het levert heel veel werk op. Heel veel mensen die gaan... Uh, en toch een maand stap is weer in het bootje om even wat, uh, wat olie te boren. Oké. Okay. Dus dan, ja, en het is een beetje dubbel. Want heel veel mensen die daar ook wonen natuurlijk, die leven van de vis. En die is momenteel niet te hagelen. Ja, ja. Ja, ja. Ik zag ook een documentaire over een andere plek waar de Shell ooit ge geboord heeft. Ja. Dat ze daar toen weggegaan zijn, omdat de mensen te veel klaagden. Want de visstand ging achteruit en er was te veel rotzooi. En er liggen nu allemaal oude leidingen. Dat schijnt enorm te lekken ook. En die hele, die hele buurt lijkt gewoon op een soort... Uh, ja, op een soort grafzone, weet je nee. Er is gewoon bijna geen, geen vis meer te vinden. Want die vissen die gaan gewoon hartstikke dood, al die olie in het water. Ja, die vissers blijven ook maar doorgaan. en Natuurlijk ook heel veel over te lezen over de nieuwe haring. Die schijnt echt, echt heel erg slecht te zijn. Oh? Zelfs het AD hebben ze een hele lijst klaar, uh, of, uh, oh. klaargemaakt. Van uh, waar kan je het beste haringje happen? En uh, nou, de haring is gewoon beneden pijl. En hij wordt gewoon toch maar gevangen. Want ja, ja hij moet toch uh, brood op ja. Met, oh ja, met haring. we moeten gewoon pindagazenbrood even, kom. Ja, ik vind haar ook het meest afschuwelijke. <laughs> nou, een keertje, maar niet, niet te vaak. Er zijn mensen die, er, die eten er gelijk drie te achter elkaar. van, Dan wow. nee. nou, voel je het zo in je buik, dat je denkt... En die uitjes erbij, ik krijg van die opburping van... Ik denk nou, dat is van niemand uh, sociaal als ik hier uh, hoor. Nee, dat is, dat is haar. Straks van nieuws uit de regio natuurlijk. Kijken wat er allemaal hier in de beurt is gebeurd. En wij hebben vandaag alleen maar nieuwe muziek. Lijkt wel gewoon. Heerlijk. Jamaica. I think I like you too. Goeie band bent ook YouTube think I like it too, I think I like it too. Tell me what's next, I think I like it too. So now is the time when I'm be more and I start so hard. We could stay here for a long time. I'm not likely to forget, but I don't know your name. I wish you hands, but I don't remember when. I know you like to. too, I know you like to. too So I tell you what's next, I know you like to. too so Now is the time when I'm outside to tell me more And I'm sorry, so long. we could stay here for a long time She was never finished. she was only younger She was never better, she was only young. She was never better, she was only young. She was never better, she was only young. Want het goede doel vind ik het. Die en... Ja, leuk dit. Uh, Jamaica and I think I like YouTube. YouTube was afgelopen jaar het meest, uh, me meest verdienende beentje. Het best betaalde beentje. Ik probeer even de correcte Nederlands te vinden. Maar goed, hij heeft ze hebben 100 miljoen euro verdiend. En dat moeten maar ze, dan ze treden met... toch helemaal niet zoveel meer op, hè? Spuur dan. Uh, ik zag geschiedenis. Revenue van uh, van de platen. De nee, volgens mij niet. Van, we hebben ze wel een redelijke tour gehad afgelopen okay. jaar. Je wil je wel afgelopen uh, jaar ook getoerd. Maar goed, uh, Madonna stond echt normaal. staat ze helemaal bovenaan. Drukt, ja. maar die had maar 45 miljoen euro verdiend. Nou ja, dat is een schijntje. Dat doe ik nou, toch even. niet voor. Madonna is alleen, hè? Ja, you ja. Moeten ze met ze vieren? Moeten ze delen? Ja. Want ik vraag me af of, of, of het ook wel eerlijk gedeeld wordt. Ja, dat is ook altijd de vraag. Ja, want op een gegeven moment hebben sommige door. mensen ook altijd van... Uh, ja, ik ben de liedzanger en zonder mij zijn jullie niets. En nou, dan knalt die weer uit elkaar. Nou, dat was vroeger vooral. Ik kan me nog herinneren, uh, de, uh, was het niet de Style Consul of... nee, de, de Jam, die, Paul Weller, was echt, die zat ze op de zenten Die heeft echt heel veel rechtszaken gehad met de oude leden van uh, de Jam. Want hij had toch wat meer rechten toch, uh, naar ze toegeschoven. Ja, nou, ik denk dat je het misschien een beetje goed moet verdelen. Dat je zegt van, oké, okay, de opbrengsten in principe je het er vier... Maar als je bijvoorbeeld uh, met muziek, als je gemaakt wordt dat er uh, rechten op de muziek zelf zitten. Ja. Van, uh, op het schrijven, degene die het geschreven heeft, het liedje, dat die, die heeft wel wat goud. extra mag. Die heeft echt, uh, echt goud. Ja, die moet toch. De, die, die moet rechten zijn toch worden. Hem. Ja, ja die, heeft echt, die moet gigantisch gehuld worden binnengehaald worden, eerburger worden gemaakt. Noem het allemaal maar op gewoon een leentje krijgen. Op. Ik had de afgelopen week weer gehoord dat het Paleis Soesdijk wat langer open voor het publiek. Je kan daarheen gaan en dan kan je ook gewoon een lintje aanvragen. Weet je? Oh. Zelfs als je een veter-diploma krijgt, kan je daar ook gewoon een Soesdijk-lintje halen. Allemaal leuk. Ja. Dat is voor kinderen altijd heel grappig. We zijn in zo'n land geraakt waar we overal gewoon een lintje voor kunnen krijgen. Ja. Maakt allemaal niet uit, zo'n pissen ben ik weer. Maar goed, het is tijd voor de regiopericht. de die de mooiste drol kan leggen, weet je wel. We geven een lintje voor, weet je ja. wel. Ja. punt. Ja, een foto? Ja, we moeten wel bewijzen. Ja. Nou, nieuws uit Zandvoort, hè? Zandvoort nieuws. Ja! De grote wens van Wendy Jacobs en Maaike Kappel... Uh, om een poppentheater in Zandvoort te realiseren is uitgekomen. Ze hebben het hoogste aantal stemmen tijdens een tv-wedstrijd gekregen en zijn genomineerd. En ze zijn nu gewoon heel erg bezig. En het bovenzaaltje van het Zandvoort Museum is een perfecte locatie en geschikt voor 30 kinderen. En nu uh, is de opzet om vanaf september iedere eerste en derde woensdagmiddag van de maand om half twee... Een met het theater te beginnen. En de kosten zijn voor de kinderen slechts 50 cent. De o, begeleiding betaalt kijk. een euro. Kijk, dat zijn leuke prijzen. Dat zijn prijzen. En ja, ze zijn het. hard bezig met, uh, met de recreade ook. En donderdag 22 juli wordt na het volkdansen om half acht... op het Gastusplein het poppentheater Recreade officieel geopend. En na het volkstansen worden dus de poppen uh, uh, vertoond. En iedereen is welkom om deze primeur mee te maken. Dus hoor en zegt het woord. Of die poppen met je kind bestendig zijn. Nou, Dat maar ik loken? moet zeggen, ze hadden ook een gewoon poppentheater. En uh, ze doen het wel heel erg leuk. Want, oh. Ik had zelf ook de neiging om mee te roepen van... Uh, Jan Klaassen, waar ben je? Ja, naar een fles wijn zeker. <laughs> Nou, de, majesteit, de majesteit komt naar Heemstede. Jawel, Haar Majesteit de Koning opent officieel de nieuwe woonvoorziening van Stichting Epilepsie Instelling Nederland. De zijn en uh, negen nieuwe woonvoorzieningen zijn uh, af, waarvan acht uh, staan op het Krukjeshoven en één op de trein Meer en Bos in Heemstede. Op 3 september wordt de opening van beide gevierden, uh, maar Beatrix zal alleen een ceremoniële... ...handeling in krukjes hebben verrichten. Die cliënten zijn inmiddels allemaal verhuisd. Zijn is bijzonder vereerd om ja, de majesteit te mogen verwelkomen. Het is en zij knipt stoel. een lint door of zo? Of zij gooit een fles champagne tegen een boeg? Of... Nou, ja, ja, ja. Een ceremoniële handeling. Een, serie, iets, met een iets met schaar. Met, iets met schaar, ja. ja. Verder in, in Haarlem is een 60-jarige heemstedenaar... ...woensdag 7 juli om 2 uur s nachts... Op de Spanjaardlaan hardhandig van zijn fiets getrokken door diverse daders. En daarna is hij ook nog eens flink geschopt. Ze eisen geld en namen de benen. Toen de, twee fiets, toen de twee fietsers aankwamen. Het slachtoffer raakt lichtgewond getuigen. Even contact opnemen met het bekende telefoonnummer 09008844. Want dit is te bizar voor woorden. Ja, dit kan allemaal niet. Op zaterdag 18 september is er een reunie van de Jaap Kiewitmafel in Zandvoort. Maar wederom een restrictie alleen de klassen van het schooljaar. 1980-1981. En voor degenen die al op de hoogte zijn, meld je aan op de website wwwtrippel En dan jkmavo. Dus uh, ze zijn nog op zoek naar Esther Willems en Jan Meijer, beide uit klas 1a. Henk Koning uit klas 2b. Marleen Luik 4a en Alex Smit 4b. Dus kijk anders nog even in z'n op Of kijk op de website triple uh, Plaatsvervangende politie-districtiechef uh, Anne-Marie vindt het uh, toepasse, toegepaste geweld bij de aanhouding van een man op, uh, op donderdag in de Zeilstraat. Redelijk, de man gedroeg zich nog wel en de politie dacht, ik moet hem toch een beetje tegen de grond werken. Die schaf hem een, een knietje tegen zijn middenrif of elders... En uh, er is een filmpje van, een filmpje is op internet uh, terechtgekomen... en daar zijn toch heel veel mensen uh, een beetje verbolgen over. En hoe kan dat nou? Maar de politie zegt, ja, soms zijn ze zo gewelddadig. dan moet je toch wel een beetje geweld gebruiken. Ik vind, petja, voor de politie mag best wel een beetje optreden. Anders krijgen we daar weer allerlei gezeuren over. En, nee, kom op zeg, sterke hand aan de slag. Vandaag en morgen komt de Nintendo Tour naar Zandvoort. Tussen 12 en 5 staat een Nintendo Mobile Gaming Experience... op Boulevard de Vavosje, tussen het Nintendo. Van Venema en de Rotonde... En gedurende deze tour worden spellen voor Wii en Nintendo getoond aan het publiek. Die het vervolgens zelf mogen ervaren. En uh, er is een speciaal ingericht trailer waarin plaatsen zijn ingericht waarin de Wii-spellen en de Nintendo DS-spellen gespeeld kunnen worden. Dus jeugd, leef je uit. Dan Nintendo. gaan de ouders lekker op het strand liggen. Heerlijk. De, de, de boet gaat pas weer over om een uur of vier. Dus tot die tijd vind je gewoon lekker Nintendo, hè? Klinkt ook zo ouder. Het Nintendo, hè? DS moet je tegenwoordig noemen, ik. Ja. Nintendo ja. is oud. Ja. Goed straks in de tweede helft in het Radio nog veel meer van die belangrijke berichten dus hou hem hier. Draai weer we eens even Apple Stereo Dancefloor. Ah, het is niet dat ik denk van op deze plaat ga ik me helemaal wild uitleven op de dansvloer. Het wordt hele, heet deze plaat de dance for apples in stereo. Nooit echt weten dat apples ook in stereo kunnen zijn, maar het zou best kunnen zijn. <laughs> Dit uh, goed, uh, ja, ja, ja, ja. Volg een stukje <laughs> Volgende stukje tekst. Volgende stukje tekst. Oh, daar heb ik ook met naast voor me zitten. Die kan dat mooi overnemen dan. Oh, dat oh. Ja. Niet? Ja, nee. Uh, hoe zit het nou? Uh, hoe ziet het nou? De ondertiteling doet het niet. Nee, de autocue loopt ook niet altijd even synchroon met uh, de tekst die we aangeleverd krijgen. Natuurlijk. Maar ja, wat vind je nou? Geert Wilders staat natuurlijk weer uh, op zijn achterste poten. Het uh, staat al op zijn achterste poten. Want hij is nou in een of andere um, ja, fund fundamentalistische islamitische krant is hij uh, genoemd. Daar noemen ze hem geen Geert. Maar Geert, net zoals uh, uh, Nostradamus ooit uh, Hister had aangekondigd en later... Was Hitler nog geïnspireerd ge door Hister, Toen dacht je, dat ben ik. Dat Hister, dat is, dat is Hitler, dat Komt ben dat ik. Ik is verf, Hister. Ja, ook, ja. <laughs> En dan moet je elk jaar wel verder, want anders stelt het niks voor. Maar in ieder geval, uh, nu is dus Geert uh, weer bedreigd samen met Hirsi Ali. Dus een of andere krant, die heet dan The Inspire. En daar staan allerlei tips in hoe je ook een bom kan maken. Je hebt het misschien allemaal wel gisteren gezien op de televisie. Als ik het allemaal weer zo hoor, die opsomming van... dat Amerika weer zo'n uh, de Satan-staat is... en dat uh, Hirsi Ali en dat Geert Wilders weer, weer, weer anti-Islamitisch zijn... en dan denk ik van... Het oh, is allemaal zo bekend. De eens wat doen wat met je leven. Jongen, jongen, dit is al zo oud. Hebben jullie er nou zoveel tijd in gestoken? Is een blaadje ja, te maken? er staat dan ook van er staat he, Het niks stof zal in. nooit neerdalen. Wat? Het stof zal nooit neerdalen, staat er ook bij. Oh. En onder de namen dan een afbeelding van een pistool. Ja, En die, de, voor de, verderop spelbare. staat ook een handleiding voor het maken van een bom vanuit je moeders keuken. Ja. Ik nou. <laughs> De, de, ze moeten gewoon de, de, dat blaadje moeten ze op de dode lijst zetten. Ja, de makers het, van dat blaadje, dus is is opruiing. Gênant voor woorden gewoon. Het, iemand van een andere glossy uh, magazine, die zag ik gisteren over praten. Die zegt van nou, als die bij mij zou solliciteren, zou ik hem niet aannemen. Wat beneden nee. pijl. Dan wordt het niet meer op de inhoud afgerekend, maar het wordt gewoon op de stijl het afgerekend. Kan je nagaan Nou, Dit moet gewoon een grap geweest zijn van iemand. Maar ja goed, Geert Wilders heeft weer zoiets van... Nou, ik kan wel weer twee extra beveiligers bijnemen nu. Op de kosten van de, van de zaak natuurlijk. Want ja, ik voel me wel weer bedreigd. Ja, nou, ik, kan me, ik kan me wel iets bij voorstellen. Wat, van ja. houdt het dan nooit op. Wat, wat is... Houdt het dan nee. nooit, zwart boek houdt het ja, dan... Precies. Ja, precies. dat is toch afschuwelijk. Ja, nee, ik ben dus, ik, ik uh... niet... Ik, vind, ik, word, ik word er een beetje moe van, een beetje gaap. Krijg ik van, hey, oh. En Geert Wilders, ja, wat doet hij nou nog niks... Hij, hij, hij, hij praat niet eens met, met de regering. Hij heeft niet eens een kans om, daar, uh, om wat, wat te betekenen. Terwijl zoveel mensen op hem hebben gestemd. Iedereen heeft rechts gestemd. En we zijn weer bezig aan de linkerkant zitten ja, we met z'n allen nu. Ja, gaat het niet helemaal goed. Nee, volgens mij gaat het niet iets goed met de overleg. Maar goed, ik zag ze gisteren. De, de overleggers, weet ik weer. Uh, um, nou, dan ben ik ze kwijt. Ja, ik, ben hier, ik heb ook af en toe van die senioren momentjes hoor. Ja, al dat is dat. ja, maar goed, ze zijn, zijn druk bezig. En ze echt, iedereen houdt zijn mond tot ze echt wat weten. En dan komen ze met een waanzinnig plan. Dan gaat links en rechts en midden, allemaal gaan ze samenwerken. Behalve Geert Wilders. Ja, want was die, die verkiezing was het 8 juni? Is dat al zo lang geleden? Ja. Ja. Dat is een maand. Ruim een Ruim, maand ruime geleden. Maand. Ja, dat is gewoon terug. Volgens mij, ik weet niet hoe het zit met die buitenlandse kranten. Die lees ik allemaal niet. Maar hier kunnen ze toch een item van maken? Van nou, die uh, Hollandse mensen die... Uh, ze kunnen en al niet voetballen. En ze, zijn, uh, <lacht> ze, hey, ze doen kickboxen aan het voetballen. En daarnaast kunnen ze die regering maar niet op poten krijgen. Nee. Nou, het is echt verschrikkelijk. En het wordt er niet beter op erna. Als er uiteindelijk iets gaat zitten, dan denk je: denkt, nou. Nee. Het is, uh, het is uh, vis nog vlees, zeggen wij altijd maar weer. Inderdaad. Um, straks nog meer wetenswaardigheden. Ik staat even een muziekje in. Zullen we het eens doen, gewoon? Doe maar. Uh, doe maar. Gewoon even een muziekje. Oh ja, Hurt! Every second is a lifetime.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 Every second is a lie. a second in the sunshine, a decade in the dark, taking part in a dream, have you forgotten Ik kan uh, flashdance dit, hè? Heb je ook niet een beetje? Ik krijg een beetje John Travolta gevoel hier. Ik kan geen niet De microfoon uh, doet het niet helemaal, volgens mij. Pendulum en watercooler met uh, alle ethische sounds erin van had Je noemt het maar op. Maar goed, uh, het heeft, ja, ik vind het echt flashdance. Ik krijg echt die uh, John Travolta gevoel. Ik uh, krijg die spark. Uh, ja, die Spark. Bird dat, the uh, Ja, nou goed, maakt allemaal net. Flashdance was trouwens niet met John Tervolta. Staying Alive, dat was met John Volta. Ja. ja dat is natuurlijk, uh, Flashdance ja, was dat niet met uh, uh, Irene Kara? Irene Cara, Ja, dat was het. Je had natuurlijk eerst Grease. Afgelopen week zag ik er weer. Dan had je. Eerst was het dan eerst Grease of City the Night. Die City, volgens mij had je eerst Sid Night. Eerst City Night. Dan Grease en toen daarna kreeg je Staying Alive natuurlijk. Want toen heeft John Travolta fanatiek getraind. En uiteindelijk uh, in Staying Life speelde ook nog weer Rambo, geloof ik. Rambo heeft hem toen gecoacht. Echt waar? Hè? Ja. Oh. Nou, niet Rambo natuurlijk, maar uh, uh, ja, die hoe die... die... heet die man nou? Ja, nou, je precies, weet precies, weet, weet heeft precies. Niet die een rare lift ja. zo. Ja, die rare. Ja, Mea. Uh, I killed my body, all pas over me. Is, ja. Dat was ja. een heel emotioneel moment was dat in. Uh, <laughs> dat was geweldig. Dat was in blijft een he? dat ze leven achtervolgen die scène. Ja. <laughs> dat hij <laughs> gewoon eigenlijk emotioneel. een beetje een uh, dombo was, die gewoon niks kon behalve vechten. Maar het grappige is wel, als je de eerste uh, Rainbow film ziet, dan zie je dus een zo'n broekje met blond haar. En die heeft een hele hoge stem. En dat is dan zeg maar zo'n sheriff Die gaat uiteindelijk gaan ze ook Rainbow pakken natuurlijk. En gaan ze hem onder uh, de hete straal zetten om, om hem schoon te maken. Hij stinkt vreselijk Als een beest stinkt hij. Natuurlijk in die, in die politiecel wordt hij schoon gespoten. Er is een klein broekje bij. En die speelt momenteel okay. Horatio in CSI. Oké. Okay. En Horatio. ...die heeft een hele zware stem. En in, tijdens politieverloor... ...ik voor eens vol die stem. Kan je bijna niet verstaan. Maar hij weet altijd van die hele diepzinnige dingen te zeggen. En hij kijkt altijd zo heel... ...heel zwaarmoedig. En hij, hij loopt ook zo'n beetje krom gebukt ...over de, de wereldproblematiek en zoiets. Ah oh man, het is echt zo... ...slaapverwekkend ook. Ik denk, man, hou eens op. Wat moet je mee? Ja, He? maar goed, het is grappig om te zien. Dus In 1978 of in 1979 zat hij dus in een film... En toen was een heel klein broekie. En nu is het een hele wijze oude. Volwassen man. Ja, Leuk wat, om dat te volgen. Maar dat vind ik is dat. met jou toch ook zo. Je hebt toch ook minder broekie dan vroeger? Nee? Hopen we? Maar een wijze man. Ja, nou. nou nee, nou, dan dames, en best, heren. dames en heren. Dat 10 minuten voor 9 in het radioprogramma. Welkom. En wij hebben nog wat andere berichtgeving ook. Nou, voor wijze mannen gesproken, er is weer een man die dacht van ik wil in het Guinness Book of Records. Dus uh, wat heeft hij dan nou gedaan? Hij uh, is over twee rijen bierflesjes gaan rijden. En de rij was wel meer dan 60 meter lang. En hij heette Li Guian uit Beijing. Ja? Maar hij, uh, hij had het al eerder geprobeerd en toen lukte het niet, want toen was het regen, verkeerde banden en alle flesjes geleden weg. Maar ja, hij heeft, toen heeft hij met zijn vrienden heeft hij echt heel hard getraind ervoor en nou is het gelukt. Hij ja? zit in de wereld uh, Guinness Book of Records. Hij heeft er over hoeveel flesjes heen gereden? Uh, iets van uh, 1700 flesjes. Maar 1798 waren... lege flesjes bier, dus hij had die eerst opgedronken. Ja. En uh, de, vervolgens is hij dus in een auto gaan zitten en is hij er gewoon overheen gereden. Maar Vandaar. toch 8 minuten en 28 seconden. Waar gaat het over? 60 meter. Dan rijdt hij wel heel weinig kilometers per uur, die auto. Welzuinig. Maar ja. dan kom je tot dat soort geniale ideeën als je zoveel flesjes bier opgedronken hebt. Maar ja, waren ze dus, allemaal stuk of waren ze er nog heel ook? Nou, volgens mij waren ze gewoon nog heel. Hoe is Ja, mogelijk? Nou, ik heb nog lol, meer he? echt uh, belangrijk nieuws. Nieuwe link in evolutie mens. Amerikaanse wetenschappers hebben een fossiele schedel gevonden die een link kan vormen in de menselijke evolutie. Het dierlijke schedel zou een voorouder kunnen zijn van de moderne mens. Ik heb daar een stukje film. Ja, ik zie Jolanda al met de hand voor de mond. Graap. Je ja. wil niet weten waar je vandaan komt. Want het kan niet veel goed zijn. Hè? Nee, in jouw geval. Het is gewoon een aap. Dankjewel. <laughs> maar ja, dus we stammen gewoon van een aap. Ik geloof er ook in evolutie, Ja, ik of geloof er in. ook wel in. Maar goed, uiteindelijk hebben ze nu een stukje schedel gevonden. Ik zag daar een filmpje van op BBC. Het is zo leuk om te zien dat wetenschappers. Nou, ik denk dat de meeste wetenschappers zijn tegen de zestig. Dan pas snap je hoe dingen in elkaar zitten. Zo enthousiast kunnen ze zijn. over een stukje bot van. Nou, het was wel mij tien centimeter lang. En drie centimeter breed. En uh, dan, ik zeg, ja, hier zijn oogkassen. En dit is de neus. En dat is dan de, de kijk, daar zie je nog wat tanden. En dat heeft echt iets weg van een aap. Het zou ook gewoon een misvormd mens kunnen zijn. Maar ja. ze denken meteen, het is één schedeltje. Dus niet een hele partij bij elkaar, een heel gezichtje. Een klassie gezin. modootje. Ja, dat ze, ze denken meteen dat ze de Missing Link hebben gevonden. Maar ja, ze, ja, ze kunnen er heel veel uit, uh, uit putten, uit het schedel. Staan ze met z'n allen om die schedel heen. En eigenlijk hebben ze er gewoon eerst soep van gedrokken. Dan moet die mooi worden. En dan gaan ze daar maar allemaal van die wijze uitspraken doen. Ja, ik, ik vind dat, het boeit me wel. Maar gewoon de gekheid die eromheen hangt. In Alkmaar zijn ze momenteel ook bezig. En met name een gigantische parkeerplaats wilden ze gaan aanleggen. En toen kwamen ze dus allemaal van die kinderlijkjes tegen. Oh. En niet lijkjes, maar gewoon de botten nog, weet je. Het ja. 16 zoveel of zoiets. En is, vroeger heeft daar een uh, monnikenklooster gestaan. Dus je zou denken, toen al. Ja, eba, Doen ba. Toen al. En tientallen hebben daar gelegen. Die worden dan in kaart gebracht, weggehaald en onderzocht. en uh, nou, Af en toe ga ik daar even kijken. Met mijn zoontje. Dan ga je een beetje. En dan zeg graven. ik luisteren want anders dan weet je, ja, okay. dan lig en, jij er wel voor een paar jaar Een beetje graven daar. Ja. Hé, hey, kijk wat een vind, leuk schedeltje. Ik Vind het wel boeiend toch? Hè? Een Ja. Het, ja, het is doodgraven worden. Ja, ja, zoiets. Maar... Goed, straks nog meer wetenschapsnieuws. Maar eerst even de mysterious Jets dreaming of an other world. Dat doen we met z'n allen natuurlijk. Hopelijk komt het nog goed. Echt niet. I spend my days in a dreamy haze, thinking of what to do. When the sun comes down, night is all around, I Van alle de mysterious jets. Normaal hebben ze wel een beetje stevige muziek, maar af en toe hebben ze ook van die ja, verhelderende, mooie, wereldverbeterende muziek. En dit is streaming van alle Dus het is uh, bijna al negen uur alweer. Het blijft een beetje grijzig. Ja, maar... Helaas, net als mijn haar. Uh, rapper 50 Cent is tijdens het optreden in, in Brazilië aangevallen door een dolle fan. De concertbezoeker Oeh. kon de rapper nog net om zijn middel grijpen voordat hij door zes bewakers van het podium werd gesleurd. De jonge man die het publiek was betreden ...kregen op de planken enkele raken, klappen. En niet alleen de bewakers leefden zich uit op de enthousiasteling, ook mederappers van G-Unit bemoeiden zich met de situatie. En het hele optreden is zelfs gefilmd. Maar ja, de. 150 cent het zelf niet af. Nee, dan nee, had je die nee ik denk ervoor, dat het de nog bevrijding... ging... Oh. ging. dan we Britje met de zwaaien, jongen. Maar ja, de rapper ging dus tijdens de actie gewoon door met de show. Ja. En ze wachtte op, op het moment van aanval het nummer, nummer IO Technology ten gehore. Ken je dat nummer? Tuurlijk. We zijn oh. helemaal thuis in de, de wereld van rap, rap, rap. Ja. Nou, je had het over rap. Nou, dus een rapper en een ripper is vaak niet heel veel verschil. Verschilt één letter? Verschilt één letter. De Britse Pieter Sutcliffe, beter bekend als de Yorkshire Ripper, zal de rest van zijn leven achter de tralies doorbrengen. Dit voor ons werd gisteren uitgesproken door het Hoge Rechtshof in Londen. De 63-jarige moordenaar, de serie moordenaar ook wel, kreeg in 1981 20 keer levenslang omdat hij uh, 13 vrouwen had vermoord en zeven pogingen tot moord had gedaan in Yorkshire en Manchester. Dat was in de jaren 80, dus. Hij had uh, gevraagd om uh, nou ja, dat hij toch uiteindelijk na zoveel jaar vrij mocht komen. En nee, dat werd nee, niet goedgekeurd. Hij mag gewoon even blijven zitten. Dertien ja. vrouwen. Dan heb je nog de lef om te vragen of je vrij mag ja, komen. Ja. Maar ik vind, ze moeten zo'n man ter beschikking stellen in de gevangenis. En laat hij het ook maar eens meemaken hoe het is. Zeker weet. Toch? Ja. Nou, uh, nog even een plaatje voor 9 uur. Hoe toepasselijk een plaatje? Ja. Gisteren was ze straalbezocht, natuurlijk, vanwege dat ze 49 is, geworden, of niet? Ja. Wel, hè? Ja, ja. Maar dit uh, nummer is ook weer uh, toepasselijk voor die Ripper Young Girls. Ja, precies. Het ritme van ZFM.